Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volgend jaar stijgt de onroerend zaakbelasting niet harder dan is afgesproken. Dat is voor het eerst in drie jaar. Dat verwacht de vereniging eigen huis op basis van een steekproef onder 109 gemeenten. De OZB is de grootste eigen inkomstenbron voor gemeenten. En met het Rijk is afgesproken dat de inkomsten gemiddeld met niet meer dan 2,45 procent mogen stijgen. Die norm voor 2014 is strenger dan voorheen, omdat in de voorgaande jaren de norm telkens werd overschreden. Uit de rondgang van de NOS langs 142 gemeenten blijkt dat het ozb tarief volgend jaar overal stijgt. Veel politiemensen hebben ook in hun vrije tijd te maken met geweld. Bijna 30 procent is in de eigen tijd slachtoffer geweest van geweld dat met werk te maken had. Het blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van politiebond ACP, melden de regionale kranten. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten schokkend. Korpschef Bouwman van de nationale politie wil dat het OM daders strenger straft. Afghanistan zet de relatie met Nederland op het spel als het land als straf voor overspel steniging invoert. Die waarschuwing gaf minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in nieuwzuur. Het voorstel komt van een Afghaanse werkgroep die naar nieuwe strafwetgeving kijkt. Nederland betaalt mee aan de wederopbouw van Afghanistan en Timmermans waarschuwde dat aan die hulp snel een eind komt als steniging weer wordt ingevoerd. De Afghaanse president Karzai blijft weigeren om een veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten te ondertekenen. Tijdens overleg met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Rice stelde hij aan ondertekening nieuwe voorwaarden. Zo wil Karzai dat de Amerikanen helpen bij het op gang brengen van onderhandelingen met de Taliban. Dan nog het weer. Van het noorden uit wat lichte buien. Eerst met natte sneeuw, later droog en vanmiddag zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie: de A4 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen dicht tussen Hoogmade en Zoeterwouder Rijndijk. Richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens... waarvan er eentje geladen is met gevaarlijke stoffen. Daardoor is de weg in, uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Omrijden is voorlopig nog een goed idee via de A44. En dan rijdt u via de, A, de A44 en de A12 via Wassenaar. Verder een file op de A7 van Den Oever naar Zaandam... tussen Horen Noord en Purmerend Noord. Vier kilometer door een ongeluk. De linker is daar dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze dinsdag 26 november. Goed nieuws, want de onroerend zaakbelasting stijgt volgend jaar... niet harder dan gemeenten hebben afgesproken met het Rijk. En dat is bijzonder. De VEB-vereniging Eigen Huis legt het uit. De ministerkamp in Qatar. Op handelsmissie heeft de koopman ook de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de stadionbouwers besproken. En wat heeft hij zelf gezien? Ik spreek de minister. U hoort ook het laatste nieuws uit Thailand en we kijken hoe het is op de Filipijnen. Verder de doodstrijd van Silvio Berlusconi zijn geluk lijkt voorbij. Vrijwel iedereen keert zich van hem af. Ik spreek nog een half uur lang met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Uw vragen zijn welkom op vraaghetdeminister.nl Bruce Springsteen heeft een nieuw album aangekondigd. De verwachtingen zijn gespannen, gaat u allemaal horen. En Mark-Hobin Visser die is vanochtend wat stilletjes. Ja, vandaag een stille tocht in verband met de oorlog in Syrië. En ik loop vanochtend een stukje met de mensen mee. Muziek hebben we ook vanochtend. Onder andere van The Thrills. Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Afghanistan zet de verhoudingen met Nederland op scherp... als het land een plan invoert om overspel te bestraffen met steniging. Dat zegt minister Timmermans. Een werkgroep van het ministerie van Justitie kijkt naar de wet. Wat ik wel wil zeggen is dat als dit plan wordt doorgezet... dat niet zonder gevolgen zal blijven voor de relaties die we hebben met Afghanistan. In de jaren negentig werd overspel door de Taliban... publiekelijk bestraft met steniging. Na de val waren er ook nog wel berichten over stenigingen... maar die straf werd nooit uitgevoerd namens de regering. Anouk, de zangeres, heeft haar adres gegeven... aan mensen die haar met de dood bedreigden. Dat vertelde ze gisteren in Pau en Witteman. Ze kreeg haatberichten op Facebook... na haar opmerking over de rol van Zwarte Piet bij de Sinterklaasviering. Wat doe, doe je dat naar de politie? Nee, ik gang? heb bij een aantal mijn adres gegeven. En mensen die jou ze maar, hadden uh, bedreigd? Ja, die zeiden van: ik ga jou omleggen of je kelen. En, toen en, heb je het jouw adres erin? gegeven. Heb ik mijn adres gegeven <lacht> van: tom -tom. Uh, daar woon ik en uh, ik zie je graag. Kom maar voor de deur. Kom het maar gewoon een keer in mijn gezicht zeggen. En dan hebben we het een keer over. Er is niemand geweest. Er is niemand geweest, zei ze op het laatst. Een half jaar geleden stond Danhoek ook al in het middelpunt van de belangstelling. Toen werd ze negende op het Songfestival. Ze is verbaasd dat haar imago zo snel is veranderd. Het is een half jaar geleden toch? Een soort held. Mm -hmm. plaats negen. Ja. En dan een paar maanden later dan, uh, ben je ziek. Nou, dan ben je natuurlijk. Uh, dat kan niet. Want ik ben tenslotte een artiest. Geen mens. Ja. He, dat kan niet. <klaar> en dan een maand later maak ik een comment over Zwarte Piet. En dan uh, moet je dood. Tja. Anouk zegt dat ze niet tegen Sinterklaas is... maar wel tegen het negeren van een groep mensen. Ze noemt een aanpassing van het feest een kleine moeite. Mannen Hubbels en Faiza Olazen, de Nederlandse Greenpeace-activisten... hebben geen spijt van hun actie. Soms zit het een keer tegen, dan moet je niet schuren, vindt Hubbels. Gisteren was een interview met de twee te zien in Nieuwsuur. En Rusland heeft het zo gevreemd als een aanval op Rusland. Het was nergens voor nodig, dat was het namelijk ook niet. Maar ja, wij zijn hierdoor wel een twee maanden cel in beland. Maar ik moet zeggen, ik had toen nergens spijt van dat heb ik nu ook niet. Tweetal kwam vorige week op borgtocht vrij. Het is nu afwachten, want er hangt nog steeds een zelfstraf van maximaal zeven jaar boven het hoofd. Ubbels geloof dat het allemaal wel goed zal aflopen. Ik ga er nog steeds wel vanuit dat het recht zijn loop zal hebben. En als ik zie wat voor, wat voor uh, tegengast er wordt gegeven wereldwijd... Dan, uh, dan heb ik er wel vertrouwen in. Ubbels en Olazen mogen Rusland voorlopig niet verlaten. Olazen hoopt dat ze voor de jaarwisseling weer thuis is. Ubbels is blij als hij terug is voor de Olympische Winterspelen. Die beginnen op 7 februari. Was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. My mama told me when I was young, we're all on superstar. Nou, we hoorden Kings of Leon, Bob Dylan, Lady Gaga ook nog eventjes. Zij en nog vele andere artiesten hebben liedjes ter beschikking gesteld voor hulp aan de Filipijnen. Op iTunes zijn tegen betaling 39 nummers te downloaden. De opbrengst van dit album gaat naar het Rode Kruis... voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan Haiyan. Meer dan 5000 mensen kwamen door de orkaan Om het Leven. En op Giro 5 en 5 van de samenwerkende hulporganisatie... staat inmiddels ruim 30 miljoen euro. Dat is in ieder geval de laatste stand die wij kennen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Dan kijk ik met u naar de kranten vanochtend. En dan zie ik een interessant verhaal op de voorpagina van de Telegraaf. Teven op het matje. Cruciale telefoontap met van rij verdwenen. Nou, dat vraagt uh, om meer. Lees ik verder affaire rond de van corruptie... verdachte oud-senator Jos van Rij van de VVD... raakte ook staatssecretaris Teven. Een cruciale opname van een door justitie afgeluisterd gesprek... tussen de bewindspersoon en partijgenoot van Rij... over een kandidaat voor het burgemeesterschap in Roermond is verdwenen. De staatssecretaris moet nu opdraven om als getuige te worden gehoord... in het strafrechtelijk onderzoek naar het schandaal... rond de mislukte burgemeestersbenoeming in Roermond. Over de verdwijning staat verderop van de voor Teven mogelijk compromis... Opname zal hij uitleg moeten geven. Zou kunnen, zo schrijft de Telegraaf, dat Teven zich bemoeid heeft met de burgemeestersbenoeming. in een gesprek met Van Rij. En dat betekent dat hij daarmee zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Wordt vervolgd dus. Dan naar de Volkskrant. Pop-Jihad trekt jonge moslims aan. Eerbetoon op de islamitische website de ware religie voor Abu Yandal... de zevende Nederlandse jihadist die in Syrië is gesneuveld. 26 jaar geleden was de contactpersoon... voor een interview met een groep Nederlandse jihadstrijders... dat de Volkskrant in juni publiceerde. Europese inlichtingendiensten maken zich grote zorgen... over een nieuw fenomeen, de pop-jihad. Groeiend aantal moslimjongeren flirt met de symbolen van Al-Qaeda... die via sociale media worden verspreid... Jongeren kunnen daardoor razendsnel radicaliseren. Dat is een stuk vanochtend in de Volkskrant. Ontslagrecht wordt niet soepeler. Dat is uh, het stuk in het FD vanochtend. Wetsvoorstel kent grote nadelen voor werkgevers, zeggen arbeidsrecht-experts in de krant. En tot slot een, uh, een hele opvallende bocht in metro: profvoetballers dupe goudkoorts crimineel. Door de onzekere economische situatie is de goudprijs fix gestegen. Criminelen hebben daardoor de goudkoorts gekregen. De juweliers zwaar beveiligd zijn. Zien experts een toename van het aantal roven bij particulieren. En waar komen nu de profvoetballers bij kijken? Nou, wat volgt dan vervolgens. Vooral opvallend veel profvoetballers zijn de dubbel geworden. Van jacht op edelmetal. U leest het vanochtend in Metro. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. nummer waar je heel rustig van wakker wordt. Who You Love, John Mayer, featuring Kate Perry. Het is uh, 17 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik neem u mee naar uh, Mark Robin Visser. Ik zei al, hij zal wat stilletjes zijn, vermoed ik, vanochtend. Want, Mark Robin, hoe zit dat? Ja, god, misschien is eigenlijk een minuut stilte ook wel uh, gepast. Ik ben net even aan het rekenen, zeg. April uh, 2011, dat is dus gewoon 2,5 jaar geleden. Mag je al spreken van een vergeten oorlog? Ik weet het eigenlijk niet. Dat heeft misschien ook wel met het vak te maken, of met het nieuws, hè, hoe de dingen dan gaan. Ik bedoel, wat hoor je nog over de Filipijnen? Zo hier en daar natuurlijk nog wat. En straks met minister Timmermans zullen we het er ongetwijfeld over hebben. Maar het ene grote nieuwsonderwerp rolt over het andere heen En zo zijn heel veel mensen misschien al bijna vergeten... dat er ook nog een oorlog in Syrië is. Nou, hier in Enschede zijn ze dat in ieder geval nog niet vergeten. Want hier woont een... Uh, Aanzienlijke christelijk-Syrische eh, gemeenschap. en die zijn een stille tocht aan het organiseren. Die gaan ze vandaag in, eh, in Den Haag houden. Ik dacht aan april 2011, omdat ik een fragmentje heb van onze correspondent eh, Levever. over eh, de situatie in Syrië toen het daar begon. Nicole, die was daar en die zag, of tenminste. Het leek erop alsof er een soort Arabische lente daar in Syrië begon. Laten we even luisteren naar dat fragment van toen. De Syrische president Assad heeft zojuist zijn kabinet toegesproken op tv. In het land wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen zijn regime. Die betogingen werden tot nu toe hardhandig neergeslagen. Correspondent Nicole Fever. Nicole, is Assad de demonstranten nu tegemoet gekomen? Nou, hij liet in ieder geval uh, zich van een hele andere kant zien. Twee weken geleden sprak hij het parlement toe. Toen stond hij te lachen, liet zich toejuichen. Deed eigenlijk net alsof de mensen op straat er niet toe deden. En nu toonde hij werkelijk respect. Hij noemde de eisen van de straat legitiem. Zei, er moeten veranderingen komen. We kunnen niet alles in één keer doen. Maar wij respecteren wat de mensen willen. De werkeloosheid, bijvoorbeeld, die noemde hij met name. Dat is een groot probleem. En wat het allerbelangrijkste was wat hij aankondigde, hij kondigde nog meer hervormingen aan. Maar dat is een belangrijke eis van de mensen op straat, namelijk het opheffen van een noodtoestand. Ja, 16 april 2011. Nou, we hebben inmiddels vele gezichten van de heer Assad en overigens ook van de oppositie gezien. Een complete burgeroorlog mogen we van spreken met tienduizenden doden. En hoeveel mensen komen er straks naar Den Haag? Dat is uh, een van de... Vragen waar ik benieuwd naar ben, de antwoorden daarop. En ook wat, hoe het met de mensen gaat. Uh, wat de situatie is van, uh, van hun familie en vrienden daar. Ik heb een afspraak met uh, de familie Barsoem. Je woont hier in Enschede. En dan ga ik een stukje met hen oplopen richting Den Haag, zou ik zeggen. Oké, okay. nou dan horen we later uh, van jou. Dank je wel, <coughs> Mark Robin Visser. Excuse. Tien minuten voor, half zeven. Pummers. Zo worden ze genoemd. Ruim 3000 vrijwilligers die namens stichting Pum over de wereld uitsweer om hun kennis te delen. Het zijn meestal 65-plussers die na een carrière in Nederland in het buitenland ondernemers bijstaan. Die stichting Pum bestaat 35 jaar. Reden voor feest. Verslaggever Matthijs Holtrop, spreekt twee Pummers. Je bent zo oud als je je voelt, hè. En ik merk dat in dit werk mensen gewoon heel lang meegaan. Mensen uh, dragen graag uh, uit uh, de energie die ze in zich hebben. En uh, doen het werk graag wat ze jarenlang gedaan hebben. En zeker in relatie tot andere culturen uh, ja, komt er ineens een nieuwe energie bij waarschijnlijk. Zegt uh, Domin Bruinsma, wat is uw specialiteit? Uh, ik ben oorspronkelijk levensmiddelentechnoloog, dus uh, ik weet vrij veel van uh, verschillende agroprocessing hè, dus van verwerking van landbouwproducten. Een pummer is een professionele vrijwilliger. Iemand met ruim 30 jaar ervaring die voor korte vrijwilligersprojecten naar ontwikkelingslanden en opkomende economieën gaat. Nou ja, gebleken is dat uh, het overdragen van kennis kost je helemaal niets. Alleen uh, wat energie en soms heel veel energie... omdat je toch on, onder omstandigheden leeft waar het toch niet altijd gemakkelijk is. Het is erg heet of erg koud. Of, Zegt Annelies Kuipers? Uh, in mijn geval, als je in een hotel werkt, dan, ben je, uh, dan zeg ik ook tegen de mensen... ik ben hier 24 uur per dag, maak er alsjeblieft gebruik van die korte periode dat ik er ben. Dus je bent ook uh, dagen aan één stuk bezig, maar dat is heerlijk. Je wordt er alleen een beetje moe van... En van de andere kant is het gewoon hartstikke leuk... dat je het land van binnenuit leert kennen. Eigenlijk gaat het er veel meer om van... waarom heeft deze persoon deze vraag... en hoe kan ik hem ermee helpen om zelfs een antwoord te vinden? is nog veel belangrijker dan dat je een, ja, een tip, een antwoord... een uh, suggestie uh, wil gaan geven. Want uh, dan moet je heel erg oppassen of die in hun situatie wel de juiste... Uh, het juiste effect bereikt. Is het natuurlijk ook zo dat dit een club is waarin veel mensen actief zijn... die gepensioneerd zijn, die eigenlijk al klaar zijn met hun werkende carrière. Zijn die mensen wel geschikt om nog lange verre reizen te maken... En daar keihard aan het werk te gaan in totaal andere omstandigheden... dan in Nederland. Ja, Begrip grijs of niet grijs, uh, dat uh, speelt hier, geloof ik, meer dan daar. Het is in veel culturen overigens zo, Dan moet je dan weer voor oppassen... dat ze je niet te hoog aanslaan... omdat daar ouderdom veel meer gerespecteerd wordt dan hier. En uh, dat je met ega's behandeld wordt. En dan moet je je niet door in de, in de luren laten leggen... of uh, uh, jezelf hoger achter dan dat je bent. Ik ben verschillende keren in Rwanda geweest. En... Uh, dan zie je het verdriet in de ogen van alle mensen... omdat iedereen zijn verhaal heeft. Maar ja, het, je, leert, je leert er zelf ook heel veel van. Het is niet alleen leuk om te doen en dingen te geven... maar je leert zelf van iedere reis weer wat. De organisatie van PUM, is dat puur altruïsme wat u betreft... of hebben we er in Nederland ook nog echt iets aan? PUM krijgt op dit moment ook veel aandacht... omdat Nederland veel meer in de internationale samenwerking... ook zeg maar de combinatie met het bedrijfsleven wil leggen... En wij hebben bijvoorbeeld, als we mensen uit, uit ontwikkelingslanden of uit andere landen hier naartoe halen... dan gaat dat vaak om te kijken ook of er bedrijven in Nederland geïnteresseerd zijn om met hen samen te werken. Um, in die zin kan je zeggen dat PUM Nederland ook weer geld oplevert omdat er nieuwe contacten van ontstaan? Ja, ik weet niet of dat uitgerekend is, maar dat zou kunnen, ja. Prinses Beatrix is ook bij alle festiviteiten. Zij heeft inmiddels ook wel de leeftijd van een pummer, hè? Wie weet zou ze wel iets in de culturele sector kunnen doen. Want ze is zelf uh, uh, beeldhoudster. Een en, uh... schildercursus in Mali. Ja, waarom niet? Mali, uh, Mali muziek en schilderen is uh, dat één. 35 jaar bestaan wordt vanmiddag groots gevierd met uh, prinses Beatrix. Zou dat ook een pummer kunnen zijn? Hm, wie weet. Gianfranco Fini, ooit vicepremier van Italië... een van de machtigste mannen van het land... keert zich openlijk af van Silvio Berlusconi. Morgen stemt de Senaat over de zetel van Berlusconi. en Het moet raar lopen als hij die kan behouden. Het geluk van Berlusconi lijkt voorbij. Zo hoort correspondent op Zoutberg van Fini. Silvio Berlusconi, presidenten. Het klinkt steeds verder weg nu de oud-premier vrijwel zeker uit de Senaat wordt gezet. Presidente, siamo compré, meno male che Silvio c'è. En ook het partijlied dat ooit ter ere van Berlusconi werd gemaakt klinkt al een beetje vreemd. Gelukkig hebben we Silvio, gaat de tekst. Siamo la gente che ame, che crede. Morgen stemt de Italiaanse Senaat over de zetel van Berlusconi veroordeeld voor belastingontduiking. Er is een meerderheid hem die zetel af te pakken, vertelt Gianfranco Fidi, oud minister van buitenlandse zaken en lang partijgenoot van Berlusconi. Ha ah, ancora un consenso nella pubblica opinione, ma non credo che avrà mai più il potere che ha avuto nel passato. Hij is aan het eind van een politieke loopbaan overduidelijk. Hij heeft nog steeds macht. Natuurlijk heeft Berlusconi nog steeds macht. Maar het is niet zo groot. Zeker niet zo groot als het ooit geweest is. Ik stato expulso dal popolo della libertà, die ik heb a fonderen met Berlusconi. Ik ben zelf uit de partij gezet. De partij die ik oprichtte, notabene met Berlusconi. Dat gebeurde nadat ik openlijk zei dat partijbelangen niet boven wetten staan. Dat ook privébelangen niet boven wetten staan. En dat laatste was overduidelijk het geval bij Berlusconi. Finisco, dominato delle per construire un paese... Berlusconi omstreden, maar Gianfranco Fini zeker ook. Hij draagt zijn sporen binnen extreem rechts, al zou hij het fascisme uiteindelijk veroordelen. Fini werd minister en vicepremier in twee kabinetten van Berlusconi, tot het misliep. In alcune circunstances, Berlusconi. Bellosconi ging ontkennen dat er wetten zijn. Maar het geeft hem niet het recht te zeggen dat hij een slachtoffer is. Dat er een staatsgreep tegen hem wordt uitgevoerd. Dat lijkt me idioot. Belusconi dacht werkelijk dat hij onaantastbaar was. Drie jaar gingen voorbij sinds ik uit de partij werd gezet. En de tijd ging verder... Maar inmiddels zien de Italianen ook wel dat wat Berlusconi deed niet kon. Hij staat niet boven de rechters. Hij is veroordeeld en moet daarom de Senaat uit. Ik kreeg gelijk. Rob Zoutberg in een exclusief gesprek met oud-minister van Buitenlandse Zaken. En voormalig vice-premier van Italië, Fini. Het NLS Radio en Bauke Mollema en Marianne Vos zijn bij het wielergalen in Den Bosch uitgeroepen tot wielrenners van het jaar. Voor Marianne Vos was het de achtste op een volgende keer, ongelooflijk hè, dat ze Katie van Oostenhagen-trofee in ontvangst mocht nemen. Ze stootte daarmee tien van Moorsel van de troon, die zich zeven keer de beste wielrenster mocht noemen. Vos Polon gierde dit jaar zowel de wereldtitel op de weg als die bij het veldrijden. Malcolm Mondema dankte de Gerrit Schulte-trofee aan zijn sterke optreden tijdens de Ronde van Frankrijk. Daarin werd hij zesde. Een mooie prestatie in een bijzonder jaar. Gewoon hectisch jaar natuurlijk. Eerst zonder sponsor. Naar Bank die stopte toen uh, ja, de zoektocht naar de nieuwe sponsor. En uh, ja, gelukkig kwamen de prestaties. En dat heeft misschien daar ook, daar ook aan bijgedragen En uh, ja, de Tour was natuurlijk uh, voor mij een unieke ervaring. Om uh, drie weken lang uh, ja, zo in de picture te staan en uh, zo goed te rijden. Dus dat was, uh, was een heel bijzonder moment. Veld- en wegrenner Mathieu van der Poel werd gekozen tot talent van het jaar. Pieter van der Hoge Band zal op korte termijn... geen officiële functie gaan vervullen bij de Zwembond. Enkele media suggereerden dat de voormalig zwemkampioen... vanaf volgende maand assistent zou worden van Joop Alberda, de tijdelijk technisch directeur van de KNZB, de Zwembond. Van der Hoge Band is erg tevreden over diens aanstelling... gezien de managementcapaciteiten van de vroegere volleybalcoach. Eventuele roep om hulp zal hij zeker niet afwijzen mocht hij een beroep op mij willen doen vanwege specifieke zwemkennis. Ja, ik ken Joop natuurlijk zo ontzettend goed. En ik heb zo'n goede band met hem. Dan ben ik altijd bereid om hem, hem te helpen. En uh, dus uh, dat, dat, is, dat ligt wel in de, in de lijn der, der verwachtingen... dat ik dan wel met Joop ga, ga sparren. Maar ik heb nog niet... Er is niks concreets van een officiële uh, functie. Maar dan zie je jezelf dan ook in een functie eventueel bij de zwembond? Ja, als nou hij ja. je vraagt echt? Nou ja, dat, dat, ik wil eerst even dat Joop moet gewoon een plan maken. En, uh, en dan ga ik dus, uh, hopelijk... Mag ik dat plan dan ook... Zien. en dan ga ik kijken of ik daar een bijdrage aan kan leveren. Ja. Nou, naar het tennis, Jesse Houta-Gallung... gaat vanaf volgende maand met een nieuwe coach werken. Het is de Belg Tom de Vries. De nummer 101 van de wereld werkt nu nog met de Duitser Stefan-Erit-Fank... maar heeft die samenwerking beëindigd. Volgens de Nederlander waren er vooral logistieke ongemakken. Mijn coach Stefan-Erit reist ook met andere spelers... En er is al een paar keer voorgekomen dit jaar dat hij uh, uh, in het buitenland zat en ik was in Nederland. En dan is er voor mij uh, geen trainer om mee te trainen. En ik vind het wel heel belangrijk dat ik ook een, uh, een goede thuisbaas heb waar, uh, ja, waar er altijd een trainer is uh, met wie ik kan werken. En ik heb nu een combinatie gevonden met, uh, met twee trainers. Ik zal uh, met Tom de Vries gaan reizen en met een andere trainer uh, die zal voor mij standbij staan, staan uh, als ik in, uh, ja, terug in land ben voetbalweekend heeft de aanklager betaald voetbal van de KNVB een hoop werk bezorgd. In het totaal werden in de Eredivisie zes spelers van het veld gestuurd. AZ-middenvelder Nemanja Goudaj werd het zwaarst gestraft. Zijn aanslag op de enkel van Anur Kali leverde een schorsing van drie wedstrijden op. Hetzelfde duel kreeg ook ploeggenoot Nick Viergever en rode JC-speler Bart Biemans een rode kaart. Zij moeten één wedstrijd toekijken. Dan gaan we verder. Ook Utrechter Mark van der Marel werd een duel geschorst. En Dennis Toeruk van GoHead Eagles kreeg van de aanklager een voorstel van één wedstrijd. Maar ging hier niet mee akkoord. Zijn zaak dient donderdag. Dit is Radio 1. Tot zover de sport. Straks Nederlanders besteden minder tijd aan het huishouden en slapen meer. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk. Eerst naar... Uh... Dorot meegens, wakker? Ik ben wakker. Goedemorgen. Ja. Goed geslapen. Goedemorgen. Onroerend zaakbelasting stijgt volgend jaar niet harder dan is afgesproken. Dat is voor het eerst in drie jaar. Dat verwacht de vereniging Eigen Huis op basis van een steekproef... onder 109 gemeenten. Veel politiemensen hebben ook privé te maken met geweld. Bijna 30% is in de vrije tijd slachtoffer geweest van geweld... dat met het werk te maken had. Blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van de politiebond ACP. De regionale kranten schrijven er vandaag over...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 Het weer voor vandaag. Vanuit het noorden lichte buitjes. Mogelijk wat natte sneeuw. Vanmiddag zo goed als droog en zonnig. Dan wordt het 5 tot 8 graden. Kijken we maar gelijk even hoe het is op de weg rond dit tijdstip. Zo even na half zeven. Het is al hommelens Kijk ja. eens aan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam Den Haag. Een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén daarvan is een tankwagen. Richting Den Haag is de weg helemaal dicht tussen Hoogmade en Zoeterwoude Rijndijk. Nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. En de A4 richting Amsterdam, daar zijn twee rijstroken dicht. De hoogte van dat ongeluk tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoogmade hou je er dus nog maar eentje over. En dat levert 8 kilometer file op vanaf Leidsendam tot aan Hoogmade. Geeft dat al veel vertraging. Je kan beter omrijden in beide richtingen langs Sassenheim en Wassenaar over de A44. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam is vanochtend vroeg ook al een ongeluk gebeurd. Bij Avenhoorn staat 2 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. En verder richting Amsterdam op de A8 bij Osaan 3 kilometer. En aansluitend op de A10 West richting Den Haag voor de Koentunnel 2. Naar Rotterdam op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen penis en Spijkenissen 5 kilometer. Nou, Dennis, gaat dat probleem opleveren in de loop van de ochtend, denk je? Ja, van het, die, die A4, ja, dat ziet eruit nou dat het nog wel een tijdje gaat duren. Uh, we hadden bedacht van de, dat er rond half negen zo'n 250 kilometer file zou komen te staan. Mm -hmm. Maar nu met die vrachtwagen, ja, tel daar maar uh, zo'n 25 kilometer mee op, denk ik. Nou, dat gaan we dan horen van je later. Dank je wel voor nu. En straks, Oekraïne worstelt nog steeds met de keuze.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederlanders, uh, u en ik dus, besteden in 2011... aanzienlijk minder tijd aan het huishouden dan vijf jaar eerder. Gemiddeld maakten we bijna 2,5 uur per week minder schoon dan in 2006. Blijkt allemaal uit een vijfjaarlijks rapport... met het oog op de tijd van het Sociaal Cultureel Planbureau. En ik heb contact met een van de onderzoekers van het SCP... Marielle Klowin, goedemorgen... Goedemorgen. Ja, nou ja, dat is op zich natuurlijk niet een hele slechte ontwikkeling. Mits we niet vervuilen met z'n allen, hè? Uh, wat heeft u daarover gevonden? Nee, ja, die, die vraag die hoor ik inderdaad wel vaak in de aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Ja, wat je, wat je zelf ook zegt, Nederlanders besteden nog altijd bijna 18 uur per week aan het huishouden. Dat is natuurlijk nog best wel een behoorlijke hoeveelheid tijd. Maar het is inderdaad wel wat minder dan, dan enkele jaren geleden, dus dat klopt. Ja. En, en, en hoe komt dat? Heeft u daar een verklaring voor? <klaar> Nou, we hebben gevonden dat mensen vooral bezuinig op de meer routineuze taken. Uh, zoals de was doen, schoonmaken, stofzuigen, ramen wassen, dat soort zaken. Uh -huh. En ook aan koken. En nou ja, wat we ook vinden in het onderzoek is dat mensen tegelijkertijd iets vaker uh, taken uitbesteden aan bijvoorbeeld hun huishoudelijke hulp. En wat we ook uh, vermoeden, maar wat we niet hebben kunnen onderzoeken, is dat mensen uh, vaker gebruik maken van... ja, wat je zou kunnen noemen allerlei gemaksgoederen uit de supermarkt. Dus de kant-en-klaar maaltijden en dat soort zaken... En wat natuurlijk ook kan, is dat mensen inderdaad iets minder grondig of iets minder vaak uh, hun huis schoonmaken. Ja, dus het zou toch kunnen dat onze huizen wat viezer zijn geworden. Nou, dat uh, gaat denk ik een beetje ver, maar oh. het gaat misschien allemaal wel wat efficiënter dan vroeger. Dat, uh, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. En wat doen we met de tijd die vrijkomt? Wat uh, we zien is dat mensen iets meer tijd uh, besteden aan bijvoorbeeld uitrusten, slapen. En uh, dat binnen de vrije tijd vooral mensen vooral wat langer uh, ook online zijn, internet gebruiken en ook wat langer televisie kijken. Aha, mm. zou kunnen dat we dat combineren in bed? Of niet? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat, dat, <laughs> dat is heel goed mogelijk, ja. ja. Werken we ook nog? Jazeker, we werken ook nog. En uh, de tijd besteed aan betaald werk is eigenlijk niet veranderd. Ook niet onder invloed van de economische crisis. Uh, dus die is eigenlijk gelijk gebleven de afgelopen periode. Ja, nou interessant. Um, en, en dat slapen, dat is natuurlijk op zich een goede ontwikkeling. Um, als je slaapt, rust je uit. Ja, dat klopt, ja. Wat heeft u daarover gevonden? Of is dat, nou, zijn dat puur ja, alleen wat... de cijfers dat we meer slapen? dus niet dat we daarmee ook gezonder worden, bijvoorbeeld. Uh, nee, we hebben niet kunnen onderzoeken wat de effecten daarvan zijn... Maar um, we vinden het op zich wel interessant, omdat het idee toch ook vaak is... dat uh, slaap een beetje het, het sluitstuk van de, de tijdbesteding aan het worden is voor veel mensen. Maar uit dit onderzoek, maar ook uit onderzoek uit andere landen... blijkt dus eigenlijk dat dat niet het geval is. Dus mensen nemen even goed, ook al uh, doen ze van alles op hun dag... wel de tijd om bij te komen van hun leven, van hun mm. drukke leven. Dat is heel verstandig. Marielle ja. Klowin, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Dank u wel hoor. Dank u wel. Dan naar... Uh... Oekraïne, want de oud-premier Julia Timoshenko... is opnieuw in hongerstaking gegaan. Via haar advocaat heeft ze laten weten dat ze op deze manier... de president Janukovic wil bewegen... alsnog het associatieverdrag met de Europese Unie te ondertekenen. We hadden het daar gisterochtend al eventjes over. Um, Dirk Smits van Ooyen is al 14 jaar ondernemer in Oekraïne. Meneer Smits van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het er gisteren over omdat er uh, gedemonstreerd werd... Um, tegen ja, toch een beetje de anti-Europa-houding van Janukovic. Denkt u dat er vandaag opnieuw wordt gedemonstreerd? Ja, ik denk het zeker wel. Uh, gisteravond waren er weer duizenden mensen op dat plein. En uh, er zijn een aantal mensen die vastbesloten, hebben, of vastbesloten zijn... om te laten weten dat ze het niet eens zijn met de beslissing van Janukovic. En het, het gaat om het plein in Kiev, hè? Klopt. Ja. Wat is dat voor plein? Het heet het Europa-plein. Het ja. is een groot plein, vlakbij, plein waar negen jaar geleden ook de Oranje Revolutie heeft, zich heeft afgespeeld. En het is een groot plein centraal in, in Kiev, waar uh, een groot podium staat opgesteld... en waar de mensen zich verzamelen met vlaggen en spandoeken om uh, hun mening te uiten. Heeft premier Janukovic al gereageerd uh, op die demonstraties... en ook op de hongerstaking van zijn rivalen, Timoshenko? Nee, ik heb begrepen dat de president Janne überhaupt nog niet gereageerd heeft. En uh, de vermoedens zijn dat hij een beetje zichzelf nog ruimte wil geven om te manoeuvreren. En uh, hij is, hij is uh, tot nu toe nog niet in de lucht geweest, gezegd ik weet. Verwacht u dat hij dat wel zal doen? Of houdt hij zich stil totdat het overwaait? Nou, het, het zal niet overwaaien. Hij moet uh, 28, 29 november we moeten zijn kleur laten zien. Ik begreep dat hij wel naar veel nieuws gaat, naar die bijeenkomst met de Europese Unie. Dus dan zal ik toch moeten laten zien waar hij staat. Ja, en de rol van Timoshenko. Dit voorjaar ging zij ook al in hongerstaking. Een actie die ze vervolgens na 18 dagen opgaf. Denkt u dat het wat uitmaakt dat zij uh, op dit moment niet meer eet? Ik denk het wel. Ik denk, uh, kijk, onder normale omstandigheden had ze uh, op dat podium gestaan om uh, de demonstrant uh, toe te spreken. Uh, dat kan ze nu niet. En ik denk dat dit haar manier is om haar stem toch te laten horen. En wordt haar stem gehoord? Hoe groot is de aanhang van Timoshenko? Nou, ze was tijdens de laatste verkiezingen... over de laatste presidentsverkiezingen in, in 2010... Uh, was ze bijna president geworden. Toen had ze nog een aanhang van 43 procent. En ik denk dat die aanhang zeker niet kleiner is geworden. Met name de mensen die... ...Oekraïne in een meer Europese richting willen sturen... ...die zien haar wel als een van de leiders die dat kan verwezenlijken. Goed. Meneer Smits van Ooyer, fijn dat u ons eventjes uh, meer wilde vertellen... ...over de demonstraties en de hongersnaking van oud-premier in Oekraïne. Julia Timoshenko, dank u wel. Graag. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Elf minuten over half zeven. Het wielerjaar 2013 kent aardig wat uh, Nederlandse hoogtepunten. Het optreden van de ploeg in de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld... en de prestaties van de Nederlandse vrouw op de wereldkampioenschappen. Prachtig was het. Bij de verkiezing van wielrenner en wielrenster van het jaar... waren dan ook geen grote verrassingen. Wauke Mollema en natuurlijk Marianne Vos vielen in de prijzen. Verslaggever Joris Keugel was bij de uitreiking. In de middag, de Kering Oosterhagen trofee 2013. Een groot voorbeeld voor veel jonge mensen in Brabant die doelen stellen en ambities hebben. Marianne, we zijn trots op je. En vanavond weer. Marianne Vos inderdaad, zij mag het podium opkomen en haar Katie Oostenhagen trofee in ontvangst. nemen avond gaan we naar de uitreiking van de Gerrit Schulte trofee. En nu de mannen wie wint de Gerrit Schulte trofee. Molma en Marjan Vos, gefeliciteerd allebei. Kwamen jullie eigenlijk met hetzelfde gevoel hier naartoe. Nou, ik weet niet met wat voor gevoel uh, Bauke hier naartoe kwam, maar uh, ik denk toch wel met spanning, want uh, het is echt een fantastisch familiaar geweest voor Nederland. Met heel veel mooie successen en dan is het toch wel fijn om hier in zo'n zaal te zitten en dan de spanning te voelen of dat je uiteindelijk uh, verkozen gaat worden. Met wat voor gevoel kwam jij? Wist je eigenlijk al dat je hem zou winnen? Nee, nee, zeker niet. Het spannen spannend tot het laatste moment en... Uh... Ja, je zit natuurlijk echt, echt in spanning tot het moment dat ze je naam uh, bekend maken. En, ja, ik vind dat maakt het wel extra, extra bijzonder zo'n avond. Dat is toch knap hè van mij? Hoeveel heb jij er nou al gewonnen? Dat is de, de, de achtste op rijden, ja, dat maakt het natuurlijk ook wel heel bijzonder en uh, ontzettend gaaf en ja, uh, juist ook de concurrenten hier in de zaal, dat zijn eigenlijk ook degenen die nog hebben mee, uh, bijgedragen aan, uh, aan deze winst, want ja, die hebben me ook mee de, geholpen aan de wereldtitel, dus de concurrenten waren ook mijn, uh, mijn helpers eigenlijk. Jij hebt nog een lange weg te gaan, dan, hè? want jij hebt pas, dit is jouw tweede trofee. Hè? Ja, dit is mijn tweede. Ik, ik ga er keihard voor werken om er uh, acht van te maken. Maar ik nou, maar vreed... denk je dat je dat kan halen, wat ik, uh, ik vrees dat het heel lastig gaat worden. En ik vind je nog elke keer bijzonder dan om zo'n trofee te winnen? Nou ja, juist uh, nu je nu, toch, toch steeds merkt dat de concurrentie steeds heviger wordt, dan wordt het uh, wel extra bijzonder om hem dan toch nog te kunnen winnen. Ja.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 Het weer goed op kan pikken, maar het is weer een heel bijzonder jaar geweest. Ik dacht dat 2012 niet te overtreffen was. Nou, het overtreffen misschien ook niet, maar nader was het toch. En daar kijk ik wel met heel mooi gevoel op terug. 2014, wat gaat brengen? Zit erop? Ja, nou ja, inderdaad. Ik ga er weer keihard voor werken. En deze prijs, Katie Winoosdagen trofee, is dan weer een mooie stimulans om daar weer tegenaan te gaan. En jou, 2014, wat gaat voor jou brengen? Ja, hopelijk nog een Gerrit Schulten trofee, Want uh, als je die wint, dan uh, je moet je inhalen. Hè? Ja, als je die wint, dan heb je meestal al goed jaar gehad. En waar komt die van jou te staan, want jij hebt er pas twee. Uh, ze staan bij mij in de vensterbank. En die van jou? Waar heb jij ze allemaal staan? Ja. Op het hele huis? Nee, nee, nee. Ze staan bij elkaar op een plank. Want uh, de stukken marmer. Die, uh, het, het is behoorlijk wat gewicht bij elkaar, hoor. <lacht> Ja, het zwaar als je zeven jaar op rij wint. Dennis, mooi. Hoe is het op de weg inmiddels? En we dan vooral op de A4? Hè? Nou, over het algemeen gaat het goed. Rond Amsterdam en rond Rotterdam. Geen bijzonderheden tot nu toe. Kan je over het algemeen wel doorrijden. Maar niet de A4. Dus uh, richting Amsterdam. Staat tussen Leidsendam en zoeterwoude rijndijk Zes kilometer door een uh, ongeluk met, een, uh, met twee vrachtwagens zelfs. Uh, de andere kant op richting Den Haag. Daar is het ongeluk precies gebeurd. Tussen Hoogmade en zoeterwoude rijndijk Daar is de weg nog helemaal afgesloten. Verkeer kan het beste omrijden, en dan wel via Wassenaar of via Utrecht. We rijden door naar Enschede. Daar is Mark-Robin Visser op bezoek bij mensen van Syrische Komaf... die een stille tocht organiseren in Den Haag, Mark-Robin. Ja, ik ben te gast vanochtend bij de familie Barsoem. Koffie en thee staat inmiddels op tafel met plakjes worst en boterhammen ook. En de kinderen, meneer Afram, die liggen nog in bed. Die liggen nog in bed, klopt. <lacht> Ja. Die staan in ieder geval niet eerder al voor de radio. Mevrouw Barsoem, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, achter u staat uh, een aantal uh, spandoeken. Klopt. Laten ja. we eens even kijken wat dat, wat dat moet worden. Want die, hebben, jullie, hebben jullie die zelf uh, gemaakt? Ja. ja. Kijk eens aan, het zijn witte spandoeken op latjes getikt en gesprekerd. En die gaan wij nu even uitrollen. En daar staat, help de christenen in Syrië. In erg mooie letters mogen we er wel even bij Mooi zeggen. Dat is gemaakt, hè? Dat is even met aandacht gemaakt. We mogen ook zeggen dat jullie christenen zijn. Wij zijn christenen. Hoe noem, je, hoe noem je jezelf? Syrisch-orthodoxe christenen. Juist. Ja. En die maken een minderheid uit in Syrië. Klopt. Ja. De Syrisch-orthodoxe christenen zijn inderdaad in de minderheid in Syrië. En uh, ja. Um... Ja, u, u ziet, uh, de hele wereld ziet uh, wat er uh, in Syrië uh, momenteel uh, gaande is. Ja. Dus. Juist. Ja. U gaat naar Den Haag. Klopt. Voor wie is dit spandoek en deze tekst bedoeld? Help de christenen in Syrië? Uh, dat is uh, bedoeld om de Nederlandse overheid uh, aandacht te vragen. Om uh, meer te doen uh, om het geweld in Syrië. Uh, ja, om wat meer te doen aan het geweld in Syrië. Zou, kunnen wij vanuit Nederland iets doen? Ik denk het wel, want uh, uh, als het op aankomt, uh, dan, dan uh, zal daar zeker wat aan kan. Uh, ja. wat, wat, wat kunnen wij doen vanuit Den Haag of vanuit Nederland? Uh, nou, de Nederlandse overheid zou uh, met name uh, rechtstreeks hulp aan de Syrische orthodoxe christenen kunnen uh, sturen. Uh, rechtstreeks en niet uh, over het algemeen naar... Uh, naar uh, Syrië zelf. Um, en um, de, de ja, wapenembargo zou uh, met name ook uh, gehandhaafd ja. kunnen worden. Ja. Nou, ik geloof dat het eerste nieuws hier ook al binnenkomt. Dat denk ik wel, ja. <laughs> Het is wel grappig, want hier in Enschede, of in het oosten van het land... woont een, een grote, tussen tekens, Syrische gemeenschap. Mag je dat zo zeggen? In Overijssel, bedoelt u? Ja, ja klopt. Ja. Ja. Om hoeveel mensen hebben we het dan hier zo? Uh, ik denk uh, rond, uh, na bij de tienduizend ja. mensen. En hoe zijn die hier zo terechtgekomen? Ja, goede vraag. <laughs> dat is al lang geleden gebeurd dat ook, hè? Dat uh, is wel een geschiedenis, hè? Dat is inderdaad, ik denk een jaar of veertig geleden is dat... Uh, ja. Is de eerste Syrisch-Orthodoxe ja. gezin naar Overijssel gekomen? Ja. Nou, u zegt 10.000. Uh, we gaan niet met 10.000 naar Den Haag, geloof ik. Hè? Nee, nee, klopt. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, het is uh, een door de weekse dag. Uh, de meeste mensen moeten werken. En, uh, we zijn God dankbaar dat er nog een behoorlijk aantal uh, met ons meekomen. Dus. Nou, de spandoeken staan klaar, de plakjes worst en de boterhammen liggen op tafel. Het wachten is op de kinderen. Klopt, ja. Maar dat okay, uh, gaat die nog... Die commissomen. Uh, die zo denk ik. Gaat wij straks uh, verder. Prima. Tot zo. Oké. Okay. Elke werkdag zocht het van 6 tot half tien... het NOS Radio 1-journaal. She in, looking like a queen. I said, please step into my dreams She said, it's not where I belong. And so I wrote another song. For my... Another De Hype hoorde u met Don't Give Up On Me, een Nederlandse band. Hun debuutalbum heet Have You Heard The Hype? Dat kwam al in 2011 uit. 600 hectare akkerbouwland in de buitenlandpolder bij Roon... wordt vervangen door water en recreatie. Dit ter compensatie voor de aanleg van de tweede maasvlakte. Maar 15 boerengezinnen in die polder willen daar niet weg. Dus voeren de kinderen van die boeren actie. Goedenavond allemaal. Wij willen gebruik maken van het spreekrecht om de polders van Roon en onze actie tot behoud daarvan onder uw aandacht te brengen namens de polderkinderen. Het idee van de polderkinderen is simpel. Onze ouderlijke bedrijven en onze toekomst moeten een volwaardig agrarische bestemming krijgen... waarbinnen het uitoefenen van commercieel landbouwbedrijf mogelijk is. U zet de klok 60 jaar terug in de tijd en draait onze gezonde bedrijven de nek om. Raymond van Praag is de verantwoordelijk wethouder... Ja. U heeft het aangehoord. Wat vindt u van deze jongeren? Nou ja, ik vind dat uh, ze terecht stellen dat er in de afgelopen jaren te weinig is gebeurd... om op basis van de ideeën van boeren zelf een plan te maken. En uh, ja, die hebben nu uiteindelijk gezegd van... Uh, nou, als dat dan niet gebeurt vanuit de overheid, dan gaan we het nu zelf doen. Ja, en dat, dat is alleen maar een heel erg goed idee. Het liefst willen ze die hele ontpoldering tegenhouden... Dat kan toch gewoon niet meer? Nou, kijk, het is maar net wat je onder ontpoldering verstaat. Er zijn best mogelijkheden om meer met natuur te doen in dit gebied. En zelfs een heleboel meer. En er zijn ook mogelijkheden om meer voor recreatie te betekenen in dit gebied. Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft men gezegd, we moeten ook in natuur en recreatie dicht bij de stad uh, investeren. Nou, daar zijn wij als gemeente heel erg blij mee. Want we wilden die polders wel heel graag groen houden en beschermen tegen woningbouw. Nou, ja, dat kan. Alleen, uh, dat kan dus ook door een combinatie te zoeken tussen natuurbeheer en agrarisch landschap. Maar het is niet alleen voor recreatie bedoeld, toch? Het nee. moet ook natte natuur worden, echte natuur. Het is uh, beide, dus de doelstelling lag in natuur en recreatie. Nou, het gebied is 100, 600 hectare groot, dus wij zien alle mogelijkheden om daar een goede combinatie in te vinden. In ieder geval, boeren zelf hebben ook aangegeven dat ze een plan denken te kunnen maken waarin dat allemaal zit. Dus als de uh, Rotterdammer hier komt boeren golven, is het ook goed? Ja, nou, dat is bijvoorbeeld een prachtig idee. Voor ons staat nu het laatste uur. voor de deur en een muzikaal optreden. Ja, Marielle de Klerk is een van de veroorzakers daarvan. Jullie hebben nu 11.000 uh, handtekeningen. Want jullie willen een burgerinitiatief starten om de polder van Roon droog te houden. Wat willen jullie dat er gebeurt met de polder? Wij vinden als wij uh, mooie paden aanleggen door de akkers... als wij uh, bloemenranden zetten, en dat, dat mensen kunnen daar echt van kunnen genieten. Er zijn uh, echt heel veel mensen een voorstander van. Ja, mensen kunnen daarvan genieten, dus recreatie verzekerd wat jullie betreft. Maar natuur? Nou ja, wij vinden dat ook natuur. Het is natuur en het levert ook nog iets op. Want als we die, uh, het, het plan uit gaan voeren wat er nu ligt, dat gaat alleen maar geld kosten. Dat is niet alleen de aanleg, maar ook nog het onderhoud wat erbij komt. Ja, en dat is zeker zonde van het geld nu. Oh, Al Zuid-Holland laat weten dat een derde van de polder natte natuur moet worden maar daarnaast ook ruimte voor boeren uh, om een bedrijf te houden in dat gebied. Het bedrijf zou nou wel op recreatie gericht moeten zijn. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Ja, van de Putten is bij me, Goedemorgen. Goedemorgen, de Telegraaf meldt dat staatssecretaris Fred Teven... van Veiligheid en Justitie op het matje wordt geroepen... want in het strafrechtelijk onderzoek naar het schandaal... rond een mislukte burgemeestersbenoeming in Roermond... ontbreekt een cruciale geluidsopname. Nou, daarop zou te horen zijn hoe VVD'er Teven een kandidaat bespreekt... Met Partijgenoot Jos van Rij, de oud-senator en Roermonds politicus die van corruptie wordt verdacht. In een verhoor zal Teven moeten vertellen wat hij daar met Van Rij besprak en of hij weet waar de opname is gebleven. Volgens het AD wil één op de drie werknemers een andere baan. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek. De afgelopen jaren waren mensen vooral blij dat ze überhaupt werk hadden en wilden zonder invloed van de crisis niet van baan wisselen. Van de groep die dat nu wel wil, is twee op de drie daar ook al actief mee bezig. Ze solliciteren volop en zetten hun cv bijvoorbeeld online. Vooral vrouwen en werknemers in de horeca, de bouw en de facilitaire dienstverlening zijn daar druk mee bezig. In trouw zeggen een oncologisch chirurg en een medisch socioloog dat preventieve medische check-ups mensen eerder onzeker maken dan dat het wat toevoegt voor hun gezondheid. Gezonde mensen krijgen soms toch een verdachte uitslag. Die eigenlijk niks betekent. En dan blijven ze toch twijfelen of er niet wat mis is. De komende maanden beslist minister Schippers van Volksgezondheid of ze het verbod op complete bodyscans wil opheffen. Vanaf januari start het bevolkingsonderzoek darmkanker onder ouderen ook nog. De Pop -jihad, zo noemen ze eh, volgens de Volkskrant Europese inlichtingendiensten... het geflirt van jongeren met symbolen van Al-Qaeda. Via de sociale media worden filmpjes en foto's volop verspreid. En de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... weet niet hoeveel jongeren de jihad als een soort lifestyle zien. Maar hij vindt het fenomeen wel buitengewoon zorgwekkend. De krant meldt ook dat ouders die vermoeden... dat hun kind naar Syrië vertrokken is om te vechten... dat meestal niet melden. Dat doen ze uit angst voor stigmatisering. Zo zouden bijvoorbeeld zeker 10 tot 15 Arnhemse jongeren in Syrië vechten. Maar bij de autoriteiten is dat slechts van een paar officieel bekend. Dankjewel Jan. Straks minister Kamp die is op handelsmissie in Qatar en Abu Dhabi. Hij ging ook kijken op de omstreden bouwplaatsen... waar Aziatische werknemers worden uitgebuit bij de bouw van stadions voor het WK. Blijft u luisteren?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 Vroege Vogels TV. Ballastwater komt mee met zeeschepen uit alle windstreken. En wordt geloosd in Nederlandse wateren. Dat heeft gevolgen voor onze natuur. We gaan op zoek naar ons gezenderd edelhert. En ganzen, zijn die wel zo dom? Het antwoord vanavond in Vroege Vogels TV, tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. b O. O. K. E. M. O.